Lieselot Thomassen met het NOS Journaal. De Consumentenbond krijgt dagelijks tientallen klachten binnen... van reizigers die een vlucht hebben geboekt die vervolgens wordt geannuleerd. Soms gebeurt dat binnen 24 uur na het boeken. Ook zijn er klachten over vouchers die niet worden uitgekeerd... en tickets die niet worden terugbetaald. Het zou gaan om duizenden gedupeerden... die ook geen gehoor krijgen bij luchtvaartmaatschappijen. Burgemeesters en wethouders vragen vandaag in Den Haag aandacht voor financiële problemen bij gemeenten. Door de coronacrisis zijn die in jaren niet zo zorgelijk geweest, zegt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. De gemeentebestuurders willen in totaal 2 miljard euro. Als dat geld er niet komt, dan dreigen volgens hen hogere belastingen en minder subsidies voor bijvoorbeeld sportverenigingen. De overheid neemt nog steeds te weinig arbeidsgehandicapten in dienst. Vorig jaar hadden er 15.000 nieuwe arbeidsplaatsen bij moeten komen voor deze groep. Maar het waren er nog geen 10.000. Het kwotum werd ingesteld door het vorige kabinet... omdat de overheid de afspraken over werkgelegenheid voor arbeidsgehandicapten niet nakwam. In tegenstelling tot de overheid haalde het bedrijfsleven de doelstelling wel. Daar kwamen er bijna 52.000 banen bij voor arbeidsgehandicapten. Veel meer dan de 40.000 die waren afgemaakt gesproken. Italië moet leren zijn eigen broek op te houden bij een volgende economische crisis, zegt premier Rutte in een interview met de grootste krant van Italië, de Corriere della Sera. Hij zegt er begrip voor te hebben hoe zwaar het land het heeft door de coronapandemie. Italië kan rekenen op hulp van Nederland, zegt Rutte, maar niet op gratis geld. Er moeten hervormingen worden doorgevoerd. De afgelopen maanden kreeg Nederland van Italië felle kritiek vanwege de strenge voorwaarden voor coronasteun. Het weer in het noorden kan in korte tijd veel regen vallen, lokaal met onweer en hagel. In het zuiden meer zon, het wordt 18 tot 21 graden. Morgen wisselvallig met in het binnenland kans op een bui. De temperatuur verandert nauwelijks. Dit was het NOS Journaal.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 Ik ben blij dat u allemaal weer afgestemd heeft op ZFM Oud Zandvoort. Het programma waarin we altijd weer hele interessante gasten ontvangen... die vertellen over hun leven, maar vooral ook over Zandvoort. En vandaag heb ik weer zo'n fantastische gast aan tafel. En dat is Wim of Willem, hoe wil je genoemd worden? Willem. Ja, ik heb meestal wel Willem gezegd. Goed, Willem van Duin... Nou, we gaan straks over zijn leven praten... dus dan komt u er vanzelf achter waarom het zo'n interessante gast is. Aan de techniek wederom onze jongste schuiver... Uh, ja, maker, hoe zeg je dat? Uh, hè? Schuiver, schuiver. Thomas de Jong. Thomas, fijn dat je er weer bent. En uh, ik zal u meteen even telefoonnummer noemen... Als u reacties heeft op deze uitzending, of een vraag heeft, of een opmerking... u kunt ons bellen op 023-57-30393. Maar we gaan nu eerst praten met Willem van Duin. Welkom, Willem, in deze uitzending. Dankjewel. Het is uh, alweer de 102e, kan je nagaan. We zijn uh, alweer een paar jaar bezig. En in die loop van de jaren verbaast hem iedere keer dat we weer... Ja, iemand vinden die zoveel weet te vertellen... en in een voorgesprek met uh, Pieter, want jullie klaar voor jassen hè, op de Volkstuin Club, heb je al zo het een en ander verteld. Maar we gaan gewoon beginnen bij het begin waar begonnen moet worden. Van, uh, ja, in Zandvoort zegt van wie ben je erin? Dus uh, vertel even waar kom je vandaan, waar ben je geboren, enzovoort, enzovoort. Nou, je, je noemde het al, ik wist niet dat er veel mensen waren die dat wel wisten achter de spoorbomen zeiden wij vroeger. Daar heb je, daar lag de rode wijk, het, het gedeelte oude Noord, zoals we dat nu noemen. En daar in de Beelderdijstad ben ik geboren. Uit uh, de ouders, mijn ouders, Dirk van Duin en Jansje Schilpsand. Beiden hebben ook een uh, prachtige bijnaam. Mijn grootvader aan mijn moeders kant heette Kees de Hoge... Van mijn vader, er was er eentje van Jansie van Koo. Dat zeiden ze vroeger ook. En ik heb daar niet zo lang gewoond, want wat was 39? En in 1940 bracht de oorlog uit. En moesten wij natuurlijk evacueren. Uh, zoals vele andere Zandvoorters werden we gewoon het dorp uitgestuurd. En wij gingen naar mijn grootouders in Haarlem tot 42 en in 1943 naar Amsterdam gegaan daar hadden ze ondertussen in Oost bij het Amsterdamstation de huizen leeggemaakt van jodenmensen en daar hebben wij gewoond tot 1945 ik denk dat wij een van de eersten waren die terug waren op Zandvoort mijn vader kon het niet langer uithouden hij was geconfiskeerd door de Duitsers hij moest werken, op Schiphol heeft hij dat gedaan hij had alle narigheid meegemaakt, hij had het ook altijd over die slechte tijd laten dat u zo'n honger had, nou, dat blijkt ook wel. We waren in 1946 dus alweer terug. En toen zijn we gegaan naar het brugmeester Beekman Plantsoen. heet. Dat. Er zat geen raam in. Bij alle omgeving hebben we de ramen eruit gehaald en in ons huis gezeten. En toen zijn we daar gaan wonen. Zo is dat eigenlijk. Maar hoe kwam je dan aan zo'n huis? Want het huis in de Dijkstraat, dat, dat, dat was er niet meer? Nee, dat was, dit was van de woningbouwvereniging. Oh, nee. en daar had mijn vader natuurlijk ook mee te maken, want na de oorlog is hij ook een van de oprichters weer geweest van EMM Zandvoort. Dus ik vermoed dat dat daarin zat. Hoe dat precies is, dat wist ik ook niet hoor. Dat weet ik ook nee. niet. Maar je, je bent dus geboren in de Bilderdijkstraat... Ja. Van de Bilderdijkstraat. Dus, nou ja, je omzwerven en terug in de Beekmanstraat. Nee. Maar dat huis in de Bilderdijkstraat. Dat uh, weet ik niet. daar oh ja, maar ik ja, ben we. ik dus nooit mee geweest. Daar ben je dus ben nooit mee geweest. Nee. Dus je bent opgegroeid in ja, wat wij dan Plannenwoord noemden. Hè? Ja. Want wat, wat over de spoorbomen was, dat was Plannenwoord. Ja. Dat was uh, ja, toch een andere. Ja, er waren dijk. andere mensen die daar ja. wonen, zeiden ze. Ja. Ja, moet je, dat, dat kan je je nu niet meer voorstellen. voorstellen nee. nee, want uh, Pieter en ik hebben zelf uh, in de Helmerstraat... dat vertelde ik ook aan Andries uh, ter Wolbeek 14 dagen geleden. Hè, en toen was het toch een hele andere sfeer. Ja. Maar uh, jij vertelde, je vader, uh, dat was dus wel een rode rakker. kan je wel zeggen, want uh, tot nou ver in de zestiger jaren... ging er op 1 mei bij ons een vlag uit. En toen woonden we al in de Tollenstraat, zijn later verhuisd. Dus iedereen die met de trein binnenkwam... die zag die rode vlag daar hangen bij ons thuis. Uit het raampje van, het, uh, van de douche. Ja, ja. ja, dat was de tijd. Ja, ja. En uh, ja, toen werd 1 mei natuurlijk allemaal nog uh, uitvoerig gevierd. Het ja. was een vrije dag. Ja, met diezelfde vlag had mijn vader voor de oorlog in Amsterdam... Uh, uh, in Holster heeft, had hij de, de parades gelopen van de, van de SDAP. Hè? Ja. O, socialiste sluiterijen noemden ze dat... En uh, uh, verder, je jeugd. Goed, uh, geboren, ja. uh, teruggekomen... Beekmanstraat, later Tollensstraat. Uh, ben maar, je hier in Zandvoort op school geweest? Hannischofschool. Later naar de Mulo van meneer van der Waals. Daar uh, ben ik uh, in de derde klas er afgestuurd. Ik had een gummetje op de kachel gelegd. We hadden daar van die grote... Uh, kolenkachels in die klasse staan. En uh, dat hadden ze mij natuurlijk nooit moeten maken. Maar ik werd stoker... En toen kreeg ik eens een keer een groot stuk gum... en dat had ik op die kachel gelegd. Er kwamen een hele grote rookwolken uit de school. En uh, toen heb ik uiteindelijk maar gezegd dat ik dat gedaan had. En toen moest ik eraf. Toen ben ik in Bloemendaal. In de Hartle ben ik geweest. Op de fiets. En daar heb ik een beetje bekak leren praten, denk ik. Ja. We gingen op de fiets, ja. Met, uh, met nou, dik twintig man. Annie van de Ambachtschool. HTS. En de Bloemendaal. Over de zeeweg? Binnendoor. We hadden altijd wind tegen. S morgens hadden we wind tegen en s'middags ook. We ja, maar dat, dat was ook op, op de Zandvoortselaan. Zandvoortselaan. Dat was zand, Want bij ja. de manege, dan kreeg dacht je je de heen, op de Heenweg dacht je... Oh, lekker, als ik terug ga, dan heb ik hem in die bocht mee. Nou, ja. dan was hij inmiddels weer gedraaid. Ja, en dan ja. had je hem nog uh, ja. tegen. Ja. Wat ben je na je school uh, Nou, ik, wat ik dus wilde, uh, ik wilde jachtvlieger worden. En ik, ik moest dus daarvoor ook nog een keertje verder. Dus ik ben naar het Cornet Museum, uh, Lyceum geweest. Daar heb ik op de avondopleiding... Uh, heb ik dat hbs diplomaatje erbij gehaald. En toen ben ik gaan solliciteren. En toen werd ik afgekeurd, want ik was kleurenblind. Dat had je nooit eerder ontdekt? Dat had ik nooit eerder ontdekt. En dat was een hele teleurstelling. Na twee nachten huilen was ik daar wel weer overheen. En uh, ja, toen... toen eigenlijk... Hier in een omgeving waren vier of vijf grammofoonplatenmaatschappijen. En toen ben ik daar naartoe gegaan. Nou, daar gaan we dus zo dadelijk over Jammai. praten. En dan uh, gaan we nu even naar een muziekje luisteren. Want dat is een volgende fase in je leven. Ja.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 Je uit de grill. Ja, ik heb bosjes op mijn bosjes, frijties op mijn. Dek. Dat komt al gauw. Het gaat er naar de vlees, zijn buikje is gerezen. Ja, als hij me ziet, dan lust hij me nog rouw Want ik heb borstjes op mijn borstjes, breidjes op mijn dijkjes, karbonaren. Hoofd een haantje uit de grill Ja, ik heb Bosjes op mijn bosjes, rijtjes op mijn dijntjes, karbonade en salades op mijn bil. Ja, bosjes op mijn bosjes, knietjes en op mijn knietjes. op mijn hoofd een haantje uit de gril. O dames, luister toch naar mij. En maak uw man nu ook een keertje blij. En bin ze om. Liedje Thomas, wat je hebt uitgezocht. Dat was Ria Valk zo te zien of te horen. Ja, nou, wij zaten alle twee zo mee te bewegen. Ria Valk met een carnavalskraker. En uh, we hadden het over, uh, in het eerste blokje Willem van Duin, welkom terug in dit programma. Over nou, uh, je start, je school, uh, je wens om jachtvlieger te worden, helaas niet doorgegaan. En toen zei je, ja, en toen ben ik. In de platen. Dus toen zijn we gestopt en daar gaan we verder. Ja. Is dit ook iets van wat jij mee hebt ja, gemaakt? Ja, dit, dit is uit mijn tijd ook, onder andere, ja. ja. Maar dat kwam eigenlijk, ik, werkte mijn, ik had een oom die op strand werkte, Bad Zuid. En daar werkte ik dus in de vakanties. En die, in de winter, als dan die tent opgeruimd was... dan ging hij werken bij een gramofoonplatenfabriek in Heemstede. Platenpersen deed hij daar. En naar aanleiding van dat verhaal dacht ik, dan nou ga ik eens kijken bij IMA. Ik wilde vertegenwoordiger worden toen. Dus ik ben, heb daar gesolliciteerd. Nou, ik, kon ex, ik ben echt in de expeditie begonnen, pakjes pakken. Dat waren toen nog schellakplaten. Die moesten dus ook uit die vrachtwagen slepen. Dat was, allemaal, dat was maar wat. Zeg nog even, dat waren... Schellak was dat. Schellak. Later is het vinyl geworden. En dat waren dus die, ja, als je ze liet vallen, waren ze stuk. Die, die echte, hele oude, ja, uh, precies. Ja, en als, ik, als we wel eens een doosje lieten vallen... dan waren er ook 25 stuk, want er zoveel zaten erin. Maar goed, daar ben ik toen gaan werken en toen moest ik in dienst. Uh, 19, 20 jaar keuren, dienst in. En, uh, daar heb ik een, een zeer uh, hectische periode mee gemaakt. Want ik ben uh, sergeant instructeur geworden op een verbindingsschool. Ik heb verbindingsles gegeven. Ik stond de hele dag voor de klas. En ik, daardoor heb ik ook een paar jaar bijgetekend. Ik ben KVV geweest op het eind. En, even voor de duidelijkheid voor de mensen die dat niet weten. Kun je even zeggen wat die afkorting betekent? Ja, kort verband vrijwilliger. Kort verband vrijwilliger. Je tekende dus bij. Je had, door die opleiding was je al in plaats van 18 maanden... moest je 23 maanden dienen. Maar ik heb er nog een paar jaar gepeuterd. En toen ben ik daar weggegaan. Omdat, ja, ik wilde dan toch bij maar verder... En ik kwam daar terug en toen zegt die bedrijfsleider tegen mij... ik, heb, ik zie, zegt hij, dat u leiding heeft gegeven. Ik heb een leuke job. U mag chef van de factureerafdeling worden. Nou, dat heb ik geweten. Tien dames achter van die draaimachientjes. Die zaten daar te factureren. en maar een, ook, een draaimachientje? Ja, dat ik ik weer aan die aan dingen de heiden, factureermachientjes. Oh. Ze. oh. Je kon er voor en achteruit mee en dan werden En dus, de prijzen werden in, ingevuld op lijsten. En dat waren dan. Facturen die ze maakten. Ik zat eerder aan tikmachines te denken, nee, nee, maar nee, dat nee. was dus niet nee, zo. Dat een factuur. En dat werd er met de hand ingeschreven. Ja. Nou, en uh, ja, die meiden hadden natuurlijk ook van alles te vertellen. Van in na, vooral na het weekend, ik werd er gek van. Dus ik zei na twee maanden, ik wil even met u praten. Ik zeg, ik, ik heb geen zin meer. Toen dus zegt hij, nou, je hebt het nog lang volgehouden. De vorige was maar een maand aan de slag. Kan je nagaan, hè? Dat is je van tevoren niet verteld. Nee, maar ik had gesolliciteerd als vertegenwoordiger. Dus ik hield hem daaraan. En hij zei, nou, dan ga je de platenkamer in. En daar leer je het vak. Ja, daar had ik natuurlijk de hele dag... liep ik met het nieuwste van het nieuwste in mijn handen. Dat was in de tijd van Johnny Jordaan was daar. En uh, Toon Hermans. En uh, ja, wat, wat, ja. En wat houdt een platenkamer in? Daar staat de voorraad. Voor Nederland was dat. In vakken allemaal. En er liepen jongens met orders die door de vertegenwoordigers gemaakt waren. En met die orders liepen ze die platenkamer rond... en dan werden die platen eruit de vakken gehaald... Voor, voor de... per order om per order verzameld te worden. En, en dat is voor de platenhandelaar, of ja. de winkel? Ja, en dat ging dan naar de meisjes. De meisjes het, dan werd het ingepakt... en dan ging je naar de winkel. Zo werkte dat toen de tijd. En daar heb ik veel geleerd. Ja, dat, uh, totdat een moment uh, hij weer bij mij kwam... en zegt voor de deur... Het was, de deur van het Grammarfrown House in Heemstede. Dat mooie, Op de Dat ja. mooie gebouw, een dat beetje Zwitsers. Ja. Staat het er nog? Staat er nog, ja. Daar uh, stond een, een, een, een volkswagen voor de deur met alles erop en eraan. aan. Hij zegt: alsjeblieft, hier is je Rayon, ga je gang. En dan ging ik. Dus je moest uh, het, het land Het werd in. zo de leeuw voor de leeuw En Wat was je Rayon? Uh, onder andere het gooi. Want ik moest beginnen, ik weet het nog, als de dag van gisteren... bij mevrouw De Roos in Hilversum, de platenzaak. En ik had een uur voor de deur staan en ze had me gezien. En ze zei, wat deed u daar? Ik zeg, mijn zenuwen wegbijten. Hoezo? Dus ik zei, ik ben u bent mijn eerste klant. Nou, neem een kopje koffie en... Dus zo ben ik nog gestart, ja. En dan is het dus de platen van de firma promoten en uh, nieuwe platen aanbevelen. Dat Bij de handel, ja, dat deden we. Je verkocht dus platen aan de handel. Je maakte orders en die orders werden opgestuurd naar de firma. Of doorgebeld. En dan de manier weer zoals ik net al uitlegde. Ja, precies, in de platenkaart. Werd dat afgewerkt, ja. En daar was je succesvol in? Ja, ik was een. Het bleek achteraf. Ik ben namelijk daar in, in een latere periode overgestapt naar CBS. We hadden in de, hier op Zandvoort hadden we een fabriekje. Dat weten de mensen misschien ook nog wel. Ze noemden het de Zondfabriek, Want daar, daar heeft iemand ook over verteld, hè, voor de radio? Ja, ja. Nou, daar werden platen geperst. Door de gebroeders Slinger waren dat. Er waren twee broertjes. Mijn vader kwam uit Amerika. Die hadden geld gekregen van een paar. En die hadden daar een fabriekje gemaakt. Maar omdat het zandvoort was, werd er gezegd... ja, ze ruisen nogal en dat kwam door die zandfabriek. Ja. Nou, die hadden een firma in de Kruisstraat in Haarlem. Artoon heette dat. En daar ben ik toen gaan werken, toen het CBS werd. Want het CBS heeft dat gekocht toen, Amerikaanse maatschappij. Die hebben toen... Uh, dat Arton. fabriekje gekocht? Nee, de, de zaak, ja, het fabriekje ook. En de zaak. Maar die fabriek ging meteen weg, want dat uh, wilden ze niet. Ze hebben toen in de Waardepolder een heel grote fabriek gebouwd. staat er nog. En die wordt nog gebruikt ook? Die wordt nog gebruikt. Op daar wordt, daar gepest. wordt nog vinyl geperst, ja. ja. Is dat nog steeds in? Het, het, het, ik weet niet wat voor mensen dat zijn die dat kopen. Maar er zijn heel heleboel jonge, jonge mannen en vrouwen die dat zo prachtig vinden. Dus die, die komen daarin, op en die vragen er ook om in de winkels. We hebben hier bij ZFM ook een programma, de vinieljaren: dat, ja. dat er echt platen gedraaid worden. Dus ja. niet van de computer geplukt. Ja. Mijn hele klassieke voorraad staat hier overigens. Ja. ja, dat weet ik. Dat zei Albert Jan nog net. Uh, ja. hè, dat uh, we daar ook heel blij mee zijn. Ja. En daar moet nog een uh, programma voor gemaakt worden. worden als we hier keer, ja. uh, wat meer uh, dingen hebben. Want we zitten natuurlijk pas sinds 23 juni is de studio hier open. En als het, uh, ja, dus er moet nog steeds wat bij. Dan gaan we, wordt er ook een klassiek programma. Want daar zitten we eigenlijk uh, ja, op te wachten hè, dat er een klassiek programma komt... Goed, Willem, ik wil jou niet verder. Dus Arton, het, de, de Zandfabriek, over naar CBS. En, wat en daar weer langs de weg als vertegenwoordiger. Ik ben daar later productmanager geworden. Ik zal dat een beetje doorheen worstelen, snel. En, en ik, ben er, uh, ik ben toen ook weer weggegaan naar nou, nog weer een andere maatschappij. Daar ben ik verkoopdirecteur geworden. En ik heb mijn, mijn platenleven eigenlijk wel, Na nou, 40 jaar heb ik dat afgesloten. Toen had ik het wel gehad. Weet je, als je de muziek verandert... dat is niet erg, maar ik kon dat niet meer bij sloffen. Het werd disco, het werd... Uh, nou, dat soort werk. En daar was ik heel Ik ben een jazzliefhebber, klassiek jazzliefhebber. Dus ik kon dat niet aan. En toen, toen dacht ik, ik moet er mee ophouden. Het, het is wel mooi geweest. Maar je hebt ook hele interessante mensen ontmoet, heb ik begrepen. Ja, dat, tijdens kun die, uh... dat kun je wel zeggen, ja. ja. Ik, ik kan er wel een paar vertellen. Ik heb... Uh, noemden hem allemaal Leonard Cohen. En die heb ik van Schiphol gehaald voor, toen hij voor het eerst in Europa kwam. En toen zegt hij... Before you speak something, my name is Cohen. Hij ja. zegt, yes sir. <laughs> hij gaf meteen aan dat hij aangesproken wilde worden als Cohen. Andy Williams... In Nederland heb ik ook, ben ik ook bij betrokken geweest. Ook, ook, maar ook jonge sterretjes. We hadden een, een meisje dat heette Anita Bell. En dat meisje had een hit, Ring My Bell. Nou, het moest ook van Schiphol gehaald worden. En ja, dat moest je toch ook begeleiden. Hè? Vooral jonge mensen. Billy Joel heb ik een concert georganiseerd... in de Soneste Koepel in Amsterdam... voor de Nederlandse handel. En... Uh, Oké, okay. ja, maar ik wou een naam horen van hem... en dan wou ik dat muziekje. Oh, Billy Joel. Ah, nou kijk, Thomas, onze onvertrezen toon. came in Uh, Billy, zo wel, hè? Night in Saigon. Dat, uh, je, je zei net, uh, Willem van Duin, de, mijn gast van vandaag. Welkom, luisteraars, in ons programma ZFM Oud Zandvoort. En als u iets wil vragen of opmerken... 30393. Bedankt, Thomas, voor uh, dit adequate muziekje. Maar we zaten te praten van allerlei... Belangrijke mensen die jij in je platencarrière ontmoet had. Dus je noemde Billy Joel en meteen wow, gingen we naar de muziek. Maar je was nog niet uitgepraat. Nee, ik moest ook voor mijn werk zo nu en dan naar Parijs. Daar had ik een vergadering over het, het algemene repertoire. Want een onderdeel van mijn vak was... ik deed de new release coordination. Dat betekende dat ik dus samenstelde wat er in Europa op de markt ging komen. En in nauw contact met de fabriek. Dat moest geperst worden, moest allemaal klaargemaakt worden. En dat deed ik er dus bij. En naar aanleiding daarvan hoorde ik van de manager van Julio Iglesias... die werkt in Parijs... dat hij in Nederland bij ons dus onder contract stond. Dat wisten wij niet. En ik kom met dat verhaal thuis... En, uh, toen dacht ik, ja, als dat zo is, dan, dan ben ik ook in staat... om er eens een keer wat knaps uit te brengen. Want hij had al een hoop platen gemaakt. Maar ik wilde iets specifieks van hem hebben. En toen kwam mijn directeur, die kwam bij me. Hij zei, Wim, ik heb een omzetprobleem. Ik zeg, ik weet wel wat. Ik zeg, laat mij nou die dubbel LP's maken. De Greatest Hits of Julio Iglesias. Ik zeg, dan heb jij een, een bestseller in huis. Zo gezegd, zo gedaan. Zij is met een Nederlandse getrouwd. Ik kreeg van Dias zijn, zijn telefoonnummer en ik belde Miami, daar woonde hij. Ik kreeg haar aan de lijn, hartstikke leuk, Nederlands. Dat. Ik zei, waar, waar is hij? Hij zei, hij is aan het spelen in het zwembad met zijn kinderen. Ik zeg, pak je camera en maak voor mij een paar leuke foto's. Want ik heb allemaal van die gepommeerde haar en ik wil dus wat anders. Nou, heeft, op die foto had hij een hele natte kop. Als je geïnteresseerd bent, moet je maar eens achterop kijken. Daar staat, compiled by Willem van Duin. Mocht ook niet, maar heb ik stiekem gedaan. Het is een bestseller geworden. Ik heb de Lito's verkocht. Ik dacht aan 49 landen. Worldwide is dat ding uitgebracht. en Toen kwam hij weer in september. En toen zegt hij, ik heb weer een probleem. Mijn directeur. Ik zei, wat dan? Dus we hebben nu een omzetprobleem. In de gunstige zin van het woord. Ik heb te veel geld. Ik zei, jij weet toch wel hoe je dat moet doen. Doorboeken naar het volgend jaar. En zo is het gebeurd. En het jaar daarna ben ik uh, toen wat anders gaan doen. Dat oh. was Ecclesias. Ja. Ja. Want je zei net, uh, de, de, de muziek uh, ja, veranderde oh. zo. Daar kon ik me niet meer... Nee, de discomuziek heeft mij nooit uh, geraakt. Ja, en punk en funk ja, en oh, oh, hard rock ja, ja. en uh, al dat soort dingen. Nou, ja. mijn euro er ook van. Ja. Maar, uh, maar ik weet, en daarom uh, vraag ik dat, Thomas. Volgens mij heb jij een nummer van Julio uh, opgezocht. Dus we gaan even wat sneller naar een muziekje. Alleen maar omdat we nou, ter ere van jouw succes dat toch even een nummer willen laten horen. Julio Iglesias, heel, uh, aansluitend op het verhaal wat je net vertelde... Wim van Duin, Willem voor mij. En uh, welkom terug, luisteraars, in het programma van ZFM Oud-Zandvoort. We hebben het gehad over zijn carrière in de platenwereld. Maar dat sluiten we nu af, want Willem zei ook op een gegeven moment... veranderde de muziek zo, dat ik ben eruit gestapt. Maar wat ik begrepen heb, want ik heb hier een lijstje voor mijn neus liggen... Uh, dat jij een echt verenigingsmens bent. Dus uh, daar wou ik het nou eens, uh, nu eens uh, even over... over hebben. Ja, dus, uh... dat ben ik gewoon en ik vind het ook leuk. Ik ben zeer sociaal ingesteld en uh, dat vind je daar natuurlijk. Ja, en sportief. En sportief vooral, ja. Nou, vertel eens even van wat ja. voor verenigingen. Ik ben, of... ik ben als kind begonnen te voetballen. Nee, ik zeg het verkeerd. Ik ben begonnen bij OSS heette dat. Dat was een gymnastiekvereniging. En daar heb Oefening ik met... staalt spieren Heel goed. bij meneer Brink. Oefening. Ja, ik heb er ook nog op gezeten. En daar heb ik zelfs in de houtrusthal in Den Haag... heb ik synchroon zwaaien op de brug gedaan. Als jongetje van acht. Hoe vind je dat dan? Ja. We hebben er niks gewonnen, maar het was wel hartstikke leuk. Was het. Kan ik me nog herinneren. Toen ben ik gaan voetballen bij Zandvoortmeeuwen. Daar ben ik twee keer kampioen geworden. Eén keer bij de aspiranten en één keer bij de junior... Ik heb nog foto's daarvan, die heb ik aan oude zandvoorters laten zien... die daar ook op stonden en die vonden het allemaal heerlijk... om dat weer terug te zien. Hè? En ik ben daarna, toen terugkomende uit dienst... want dat was voor de diensttijd, ben ik gaan judo, Naar aanleiding van de reservepolitie, want daar ben ik ook bij geweest. De reservepolitie, dat ging als volgt. Je kreeg een meneer aan de deur, meneer Koenraad... en die zegt, je bent ontslagen uit dienst... Je hebt drie mogelijkheden: of je komt bij de reservepolitie, of je gaat naar de Nationale Reserve, of je gaat naar de BB. Nou, toen heb ik voor de politie gekozen. En was dat een plicht uh, toen, in die ik, tijd? Dat weet ik niet. Ik kon er niet onderuit, in ieder geval. Maar of het nou een echte plicht was, ben ik nooit achtergekomen. Het was trouwens een hartstikke leuke club. Jaap Methorst was daar de, de man die het allemaal regelde en deed. En we, ik heb daar veel geleerd, trouwens. En ik, het, ik, ik, ik dacht eraan toen ik hierheen reed, omdat. We hebben toen die Marokkaantjes gehad, twee jaar terug. Ellende op dat strand en op het station. We hebben dat toen ook meegemaakt met Amsterdammers. Jongens. Die kwamen de boel ook uh, hier versteren. Uh, en toen ze aankondigden dat ze de zondag daarop zouden komen. zijn we met veertig man opgeroepen. We kregen allemaal een wapenstok. En toen trokken ze van drommel, in de kerkstraat, trokken ze de sigarettenautomaat van de muur af. En die gooiden ze door zijn etalage naar binnen. En toen zei meneer De Hoop... Die ze, jongens, jongens, nou erop af. Pak ze maar op. En om negen uur... we hebben geloof ik geloof, al wel dertig gearresteerd. Om negen uur, om maandagsmorgen... stond het hele zootje voor de rechter in Haagland. Voor de politierechter. Goed aangepakt. We hebben ze nooit meer gezien. Dat deed me herinneren aan die Marokkaantjes... Wat, die later kwamen. Maar... Hey je had ook een taak bij de reservepolitie? Ja, duidelijk. Ja. We hadden het circuit natuurlijk. Hè? Ja. En dat circuit dat, dat slokte enorm veel weekenden op... waar we dan het verkeer regelden. Maar ook langs de baan stonden. Ik heb die, die helaas die, die verschrikkelijke crash meegemaakt. Toen zat ik in de centrale. Had ik de leiding over het, over het mobielefoonverkeer. Dat was heel erg. Was heel erg. Maar je vertelde net aan mij dat je ook les gaf daar... Ja, dus wat ik in dienst geleerd had... dat was een, een, dat, dat, uh, verbindingen... dat heb ik later bij de politie ook nog weer kunnen brengen. Dat is natuurlijk hartstikke leuk als je dat kan combineren. Ja, en, ja. En, ja de verbindingen veranderen steeds... want dat weet ik ook van de reddingsbrigade. We, we hadden eerst een seinbord... en nu hebben we, ik weet niet precies wat... maar allemaal fantastische apparatuur... En met een uh, meldkamer ja. en, en, enzovoort. Hebben jullie die uh, evolutie ook bij de politie uh, gehad? Nou, wij niet. Want daar hadden wij in wezen niks mee te maken. Uh, wij hadden alleen maar onze mobiele phones die we gebruikten. Als we dus oefeningen draaiden of als we naar het circuit moesten. Dan hadden we dat net. En op het circuit, daar was een centrale. En daar hebben we wel uh, gebruik van gemaakt. Maar normaal bij de politie, bij de beroepspolitie... daar waren wij niet bij betrokken bij dat uh, gebeuren. Goed, maar we hadden het over sportief. Ja. Uh, dit is natuurlijk semi-sportief. Ja, dat is er wat anders. Uh, dus uh, OSS, uh, voetbal. En toen ben ik gaan judo. Uh, judo? aanleiding ja. van de politie, ja. Dat hebben we toen, zijn we toen gaan doen. En uh, bij Wim Buchel was dat. En, uh, nou, want ja, Methorst zat ook in de judo, hè? Dat, uh, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Die, ja, ja. die is zelfs, uh, dacht ik, voorzitter was die van de Nederlandse Budobond geweest. Ja, dat was... Uh, en... Wij kregen daardoor ook jitsu, jiu jitsu. Dat heb ik ook nog gedaan bij Wim Buschel. Dat was weer na aanleiding van de politie. Maar ik ben ook gaan badmintonnen, want ik had een zwager, Witt Dirk van den Nulft, bekend sportinstructeur, Zandvoort. bekende naam, bekende naam. Die had met Fikke Boukens een sportvereniging. En op donderdagavond werd er en op dinsdagavond, twee avonden zijn we begonnen, werd er gebadmintond. En dat was hartstikke leuk. Want waar, dat kon je met je vrouw doen, hè? En waar, was dat, uh, waar in, vond dat plaats? In de Pelikaansporthal, ja, bij meneer Korver. Ja. En dan ging hij hele in Die gang. hal die afgebroken is. Die is nu uh, afgebroken. Ja, dat even voor de duidelijkheid ja. voor de luisteraars. Die uh, Korverhal is daarvoor in de plaats gekomen. Die zit uh, achter Ach. de hockeyvelden, hè, ja. dus uh, in het binnencircuit. En die sporthal die stond, uh, ja, er is nu een nieuwe wijk gebouwd. Dat, dat valt nu ook in het park ja. Duinwijk. Bij de AJ van de Molenstraat moest je er zo in. De Pelikaanhal. Juist. Dus badminton. Nou, dat is alweer de volgende sport. een ja. nou, daar heb ik me ook weer in een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje deed beetje al het aanschrijvingen. Al en het werk En het aanschrijvingen en er waren af, mensen die zich afmelden. en bespreken van de een beetje een beetje een enzovoort. En ondertussen had ik me ook nog gemengd bij het basketbal. En dat kwam omdat ik Ron Schouten leerde kennen. Ron was dus de manager van Lions Zandvoort. En die, uh, die, die. die vroeg mij toen: zou je me willen helpen? Want ze speelden dus geregeld thuis tegen andere clubs. En ze, ze, werden, ze zijn toen uh, beroeps geworden, Minomië, semi. En, en dat ben ik toen gaan doen en dat heeft heel veel tijd opgeslokt. Omdat maar je de, basketbalde zelf niet? Nee. Je was alleen maar in het bestuur, bij het bestuur betrokken. Ik was pinningmeester. Ja. Wat ik nog wel gedaan heb, en dat heb ik later bij de tennisclub... heb ik dat, ook, uh, heb ik dat aangegeven. Je moet oppassen als vereniging. Op het moment dat je dus uh, gesponsord gaat worden... dan moet je zorgen dat je club gevrijwaard blijft. Dat wil zeggen dat de jeugd niet aangesproken gaat worden... om eventuele rampen die er ontstaan bij de beroepsmensen. Bij de half- semi-beroepsmensen. Dus dan moet je zorgen dat je een stichting hebt. En dat hebben we gedaan toen. Dus er kon niemand aan onze jeugd komen. Want dat ging allemaal weer. We zijn namelijk ook failliet gegaan. We zijn gesponsord geweest... door Typesoos uit Rotterdam. Een uitzendorganisatie. En die gingen failliet. En toen gingen wij mee. Maar ik had wel twee Amerikanen in dienst. Are en zo'n van 25.000 gulden per jaar. Met kosten in woning en noem maar op. Dus dat moest allemaal geregeld worden. En dat is toen gebeurd. En... Toen heb ik eigenlijk kennis gemaakt met de hypocrisie van, van, van bonden. De bobo's. Die zich dan ook nergens iets gaan aantrekken. En je rustig laten aanrommelen. Dat is heel vervelend. Ik ben er overigens goed uitgekomen. Want ik, ik ben naar die manager gegaan. Of de, de baas van Tijps, zoals ik heb gezegd. Ik moet 37.000 gulden hebben. Was in 1980. Ja. Iets daarvoor zelfs nog. Ik moet... Dan moet ik allemaal betalen, de spelers betalen, de, de, de al betalen... De, de, het hotel, de bussen, enzovoort, enzovoort. Ik zeg, en dan moeten de Amerikanen terug naar huis. Dus als ik dat niet krijg, dan heb jij een probleem. En dat heeft hij me toen gegeven. Ondanks het faillissement? Ondanks het, dat heeft, hij, dat heeft hij rondschouten, die bij hem in dienst was... laten halen bij de banken. En dat heb ik echt gekregen. Zo uitgeteld, 70.000. Ik heb het allemaal geregeld, en, maar ik was wel iets vergeten. Namelijk dat die tien spelers die we hadden, geld waard waren. En daar werd ik op geattendeerd door de voorzitter van Levis Haarlem, Levi. Mm -hmm. Die zei, God Wim uh, kan ik die twee Amerikanen van jou kopen? Ik zei, Ko ja, ja, kopen. Ik zeg ja, kopen. Ja, ik zei, dat is goed, dat is goed. Zoals nu bij de voetballers uh, Juist. gaat. en toen heb ik ze verkocht in Den Landen, die spelers. En dat heeft 17.000 gulden opgeleverd... En die heb ik toen gestort op een rekening bij de toen nog ING boven in de passage voor de jeugd. En zo is het gegaan. Kijk, dus ze uh, zijn er mooi uitgezonden. Ja, ik zag uh, Thomas uh, Wuiven. Heb jij een gezellig muziekje voor ons, Thomas? Jazeker. Goed zo. Oh, ik ben rijk, en rijk oh, ik heb veel ik heb jou lief, elke nacht slaap jij naast mij. Maar ik ben bang voor elke dag die nog niet komt. Het is een bange hart, dan laat van mij, dan laat van mij. Ik ben niet eens ik je uit het op Ook al is er al geen meid zo mooi als jij. Kijk ik maar naar je loeren met z'n allen. Het is een bange hart. All oh, that's from me, all from me, from me. is Thomas voor dit gezellige muziekje. Rob de Nijs met uh, een banger hart. Willem zei, die zat bij Philips. Maar het blijft gewoon een gezellig muziekje. Willem van Duin. Dat is mijn gast aan tafel vanmiddag. We zijn toe aan het laatste blokje. We hebben het gehad over zijn werkzame leven. En we hebben het nu over zijn uh, carrière... in de Zandvoortse verenigingen. Daar is al gepasseerd uh, de Sporting Club de Lions, de Sporting Club met Badminton. En ja, ik kom nu eigenlijk bij het toneel, want daar kennen wij elkaar van. Ja. Ik geloof dat we nou, 30 jaar samen hebben 30 nou, jaar samen. Samen gespeeld. Ja, ja. ja. En we zijn ongeveer van dezelfde leeftijd. Ik ben erbij gekomen uh, toen uh, Ali Bol, toen de tijd als uh, regisseur... Uh, op hoofd van zegen ging spelen. In de open lucht hebben we toen gedaan. Ja. En toen ben ik erbij gekomen. Ik heb gevraagd of ze een rolletje voor me had. En ik kreeg eerst een klein uh, barentje moest ik spelen, en toen nog een andere rol. En toen opeens toen kwam ik weer terug en toen zei ze: Je moest Geert maar doen. En Geert was een van de hoofdrollen, de oudste zoon van Kniertje. Mijn moeder had vroeger Kniertje bij Op Hoop van Zegen gespeeld, de vereniging. Dus ik denk: Nou, dat vind ik wel leuk om te doen. En toen uh, hebben we dat in de openlucht hebben we dat opgevoerd. En dan... Op het Gasthuisplein. Gasthuisplein, ja. ja toen anders uh, uitzag dan nu. Ja, 1600 mensen. En uh, ik zal het einde ook vertellen. Want het, zij zei, alle zegen komt van boven. En toen ging het regenen. En toen waren we in een tijd van kwartier alle mensen kwijt. Dat mm. ik me nog wel herinneren. Mijn moeder zat op de eerste rij. En toen ik zat te vertellen over de slechte tijd die ik had. het in dienst. Hè? Want ik zat in dienst. Als Geert, hè. En dat ik het zo slecht had, enzovoort, enzovoort. En toen hoorde ik haar zeggen tegen haar vriendin... en het is toch zo'n aardige jongen. <laughs> ja, zo ging dat. Ja, maar goed, dat. Dat heb ik dus niet meegemaakt, want ik, niet ben mee daar mee, vlak, want ik speelde toen nog... bij de vereniging nee, nee, nee, op Hoop van Zegen. Ja, die was er toen nog, ja. ja. Maar goed, ik heb vele rollen gespeeld, ook met jou... We hebben samen nog in de, in de koffer gelegen, zoals ze dat in Zandvoort uh, noemen. Hè? Ja, dat en, was een uh, mooi stuk. Dat was een heel leuk stuk, ja. Veel, veel leuke stukken gespeeld ook. Ja, ja Zeeman, pas op. Uh, Zeeman, pas uh, op. Dat, uh, dat was wel de kraker, geloof ik. Met dat marmotje. Ja. Maar <laughs> ja. we hebben echt heel veel plezier ja. gehad op het toneel. Maar ja, op een gegeven moment dan... Uh, ja, dan, dan bereik je de leeftijd dat het... Uh, dat je zegt, deze... ja, ik vind het nou wel genoeg. En dat is bij mij ook gebeurd. En toen heb ik afscheid genomen. En uh, uh, ja, dan ga je toch... Uh, mijn hart kruipt dan toch weer naar die muziek, kennelijk. Toen ben ik bij een mannenkoor terechtgekomen. En dat bevalt me geweldig. Ik vind dat heerlijk om te doen. Ja. Ik heb tussen haakjes ook nog even... De volkstuinvereniging opgericht. Oh, vertel dat, uh, ja. uh, vertel dat dan uh, eerst ik had, maar even. Ik had een vergadering in, in het gemeenschapshuis. En daar liep Nico Jansen rond. Dat was de wethouder toen. En die, ken, die kende ik. En die zei tegen mij, ik heb jou direct nodig. Ik zei, ja, dat weet ik wel. Maar ik heb daar niet zo'n zin in wat waar waar jij wil. Ja, zei, maar ik heb je nodig. Nou, toen ben ik daarheen gegaan. En toen uh, was daar een groot gezelschap aanwezig. En daar werd dus een vereniging opgericht. En toen ben ik daar secretaris geworden. Dus ik ben gestart... Als secretaris bij de Volkskruimvereniging. 1972 was dat. Oh. En dat heb ik jaren gedaan. totdat mijn vrouw toen de tijd spruitjes bij de groentemal ging halen. En toen dacht ik, wat doe ik op die tuin? En toen ben ik daar ook mee gestopt. Later ben ik er weer bijgekomen. Maar je had ook een tuin. Ik had dus een tuin, ja. Ja, jij, je ja, had ja. ook een tuin. Ja, ja, ja. Wat een werk is dat, ah, hè? Het is een werk, hoor, ja. En alles wat er afkomt nou, er heb Heel wat ja. mensen ook gewaarschuwd die komen. En dat, dat, dat moet je ook doen, denk ik. Van, uh, ja, maar ik, uh, ik doe het na mijn werk. En dan zei ik, ja, dat zeg je nou wel. Ja, maar als ik thuis kom heb ik toch de hele avond de tijd. Ik zei, ja, maar dan heb je zin om met je vrouw even een klein borreltje te drinken. En dan ga jij niet meer naar de tuin. Want dat is de praktijk. Zo werkt dat nou eenmaal. En dat geloofden ze niet. Maar degene die er al begonnen zijn, zijn we ook weer kwijt. Want zo gaat het namelijk wel. Je moet er echt tijd voor hebben. Dus het beste is om ook gepensioneerd te zijn. En dan kun je het doen. En jij hebt nu wel weer een tuin? <coughs> ik heb nu weer een tuin, ja. ja Met dat... Veel genoegen, moet ik zeggen. Ja. Nou ja, jullie doen ook van alles ja. voor de tuin. Je zit in de Klaverjasclub. En ja. iets van. En de Juryboelclub. De en darten, of doe je dat niet? Dat heb ik ook gedaan, maar dat is niet mijn hobby. Nou ja, maar ja. schulen bijvoorbeeld vind ik weer leuk. Dat heb ik ook gedaan. Ik heb uh, overigens de beker gewonnen, dit jaar. Van? Van de Jeu de Boel Club. Zo. Het is een jaarbeker. Gefeliciteerd. Ja, en daar was ik. En waar uh, Jeu de Boelen jullie dan? Op die we baan? We hebben, nou, hebben een baan liggen daar. Een eigen baan? Een eigen baan, ja. Dat moet ik vanavond eens even gaan kijken. Ja. Want uh, Pieter is buitenlid van, uh, van de volkstuinvereniging. En vanavond hebben we de vismaaltijd. En ja. ik hoor dat jij een van de bereiders bent. Ja. Het is ook wel een man van alle markten thuisluisteraars... Hm. De visbereider. Maar dan moet je me toch maar eens even die de boelbaan wijzen. Want ik ben al zo vaak op ja, de tuin zal ik geweest. Zal ik dan. heb jouw tuin ook gezien. Want ja. ik wist natuurlijk dat je een tuin had. Ja. Dus uh, je bent wel volkstuiner. En uh, nou ja, zoals Greet doet ook heel veel in de volkstuin. Uh, in ja, dat is ook een heel, daar heb ik een sociale vrouw in gevonden. In Greda. Daar ben ik nu 15 jaar mee getrouwd. 15 jaar alweer? Ja, maar zij doet bijvoorbeeld de, ze zit op de belbus... En, en ze is daarbij betrokken bij dat vrijwilligerswerk. En uh, ik heb haar ook ontmoet. Want ik heb ook nog een keer bij de NZH gewerkt. Toen de tijd. Oh daar ja? Daar ben ik uh, als taxichauffeur begonnen. En toen zegt mijn directeur tegen mij... Uh, toen zei hij, die had ik een keer in de taxi. Ik zeg tegen hem... dat rayon voor jou daar in de polder, dat is een zootje. Toen zegt hij, hoezo? Ik zeg, daar wordt het personeel behandeld als zakken aardappelen. Dat vind ik niks. En toen belde hij me smaandag op: kun je even naar de Leidse Vaart komen? Dus zegt hij, kan jij dat beter? Ik ze, nou, ik kan het licht proberen. Ik zeg maar zelfs nu gaat, is het niks. En dan ben ik dus manager geworden in dat trion. En daar heb ik de taxichauffeurs aangestuurd en de, de vrouwen met de busjes. En zo heb ik Greet leren kennen, want die reed op zo'n grote schoolbus... Hij stond hij wel eens boven op de boulevard. Ja, en uh, bij ons uh, en bij... voor school. Oh ja, daar stond hij ook. En soms moest hij wel eens invallen. Ja. Zag ik ineens Willem voor school staan. Ja. Ik zei, daar hebben we Willem. En toen hebben die mensen allemaal gekeken, want Ankie en ik omarmden elkaar natuurlijk. En toen zeiden ze, ze kust een taxichauffeur. Als directeur van een school. Ja, ja. Als directeur van een school. Ja. Dat was wat. Ja, dus dat was nog een uitstapje even naar de taxi. We maken even uh, de volkstuin uh, af. Want uh, je zei, daar ben ik op een gegeven moment mee gestopt... en toen ben ik bij het mannenkoor. En daar wil ik mee eindigen. Ja, ik zit, op een, ik zit ook nog op een aquarele, aquareleercursus. Ook in het, tref, in het uh, pluspunt. En daar zat Aardveer. Aardveer kennen we wel uit Zandvoort. Hij had vroeger een uh, groentebedrijf op de Krocht... En Aad woont tegenwoordig in Haarlem. En die heb ik daar ontmoet. En wij liepen dan in de gang, liep ik wel eens te galmen. En toen zei hij, je moet bij het koor komen. Ja, ik zei, maar ik heb geen tijd, want ik ben met toneel bezig. Nou, toen heb ik dat toneel opgezegd. En toen zeg ik tegen Aad, nou, ik ga met je mee. Toen hadden ze een ontmoetingsavond. Ik had het tien jaar eerder moeten doen. Ik vind het geweldig. Ik ben tenor, blijkt. Dat wist ik ook niet. <lacht> En uh, we, hebben, we zijn met z'n achten. We moeten z'n negenen zelfs op de ogenblik. En we zingen de sterren van Eivla. Het is leuk. En hoe groot is het koor nu nog? Want, uh, uh, ik... 41 hebben we er. Ja, dat is groot hoor. Maar, en, oh, en, je ja, hebt dus vier uh, stemmen. Je hebt... Uh... Ja, we hebben uh, bassen, baritons, tweede tenor en tenoren. Ja. En dat gaat erg goed. Wim de Vries is de dirigent. En... Uh, uh, ja, het is één grote... Dat het vroeger, ik hoorde dat het vroeger wel eens een keer een, een, een drinkclubje werd genoemd. Maar dat is veranderd. Men, ze zijn heel serieus ermee bezig. Dat spreekt mij ook aan natuurlijk als muziekmens. En uh, ja, dat is, uh, ik, het is op mijn huid geschreven, zeg maar. Dus uh, wat je nu nog doet, dat is dus het mannenkoor. Je bent uh, volkstuinder, uh, niet in het bestuur. Doe je nog wat anders en aquarelleren? Ik schilder, ja. Nog steeds? Ja. Doe je nog iets anders daarnaast? Want we gaan het programma te... afsluiten. Ja, we, gaan, we gaan het maar afsluiten, ja. ja. Oké. Okay. Goed. Uh, dames en heren luisteraars, dit was een gesprek met uh, Willem van Duin. Een uh, duizendpoot, uh, als ik uh, dat zo mag zeggen. Die heel veel gedaan heeft in zijn leven. Vooral een heel sociaal mens is. Een muziekliefhebber. Een... Uh, Bestuurder uh, San, wat ik begrepen heb uit dit verhaal. Dank je wel voor je komst en voor dit fijne gesprek. De techniek uh, was in handen van uh, Thomas de Jong. Thomas, bedankt weer voor de toepasselijke muziek die je uh, hebt uitgezocht. Uh, dit was uh, het programma ZFM Oud-Zandvoort. Ik was de interviewer Ankie Joustra. En volgende week... Pieter, niet zo haastig hebben wij eh, in de studio Klaas Koper, u allemaal wel bekend. Hij heeft een boekje geschreven al enige tijd geleden... over de Zandvoortse dorpsomroepers... die allemaal langskomen in zijn verhaal... en natuurlijk ook over het leven van Klaas zelf. En hij wordt geïnterviewd door Arie Koper. Dat belooft ook weer een hele geweldige uitzending te worden. Dus... Allemaal aan de radio. Bedankt voor het luisteren. Bedankt Wim, dank Thomas en uh, tot horens.